Het is drie minuten overeen geworden. Welkom bij deel 5 van de uh, kruidvat Gillette Paars Races 2010. Op dit ogenblik uh, wordt de Toerwagen uh, okay. Diesel Cup uh, verreden. En uh, nog steeds uh, aan kop is uh, Jeroen Dik. Tweede equipe, Morin en Dennis de Groot. Drie uh, equipe, Verschuur en uh, Luc Braams. Vier uh, equipe van de Kolk, Jeroen Lekemolen. Vijf, uh, Roelenveld en Baars. En onze uh, regiogenoten van Lening Zwart vinden we... Terug op plek nummer 7. Nou, het zal zijn over een minuutje of acht. Jaap Koper die er alles over gaat vertellen, denk ik. Dus dat gaat helemaal goed komen. En daarnaast kan je ook alvast verklappen dat de driftseries die eigenlijk om kwart over één zouden gaan starten. Die uh, wordt even verschoven, want uh, we gaan gelijk de, de Clio's uh, gaan we behandelen. En uh, dat is uh, even kijken. Uh, ik heb uh, slecht voorbereid, Zombergen. Geeft helemaal niks. Dat is Renault Clio Cup, een race over 12 ronden. Die gaat daarna gelijk starten, de week dat ook weer. Goed, dit is CFM Race Radio op CFM. En uh, we gaan even een plaatje draaien uit uh, een paar jaar geleden. Soul Searcher can't get enough. Searcher was dat, Kent get enough. Uh, Jaap Koper in gesprek met Jan Joris van Heul. Uh, hij uh, stond op het podium van de GT4. Dit had denk ik weinig met de race op zich te maken, als ik het zo hoor. Ja, het kan gebeuren. En je doet niemand wat aan. Maar uh, het is inderdaad weinig, weinig autoracen, ja. Ik, ik heb drie rondjes gereden volgens mij, ja. minst op snelheid. Zoiets. Ja, so nou, en dat is het. Uh, ja, nou ja, goed, het kan gebeuren. Wat kan je er anders van zeggen? Uh, iemand gooit olie neer. Uh, die moet eigenlijk gelijk van de baan. Hij heeft het misschien niet gezien. Uh, ik weet ook niet wie het was. Maar uh, eigenlijk kan dat weer niet op dit niveau. Dus zo kan je wel gaan praten. Maar voor de rest... Uh, uh, ja, jammer. Dadelijk. Ja, de derde race. Ja, Het niveau uh, dat, dat, dat dat daar daar, daar letten jullie als rijder dan toch wel eventjes uh, op uh, als het gaat van uh, van ja drie rondjes voluit rijden dat is uh, voor jullie uh, ja het kan gebeuren dit soort dingen maar dit is wel erg extreem. Het is erg extreem ja maar de, maar wat ik bedoelde net met niveau betekent eigenlijk dat degene die de olie neerlegde uh, misschien gewoon gelijk naar bocht één rechtsaf het gas in had moeten rijden uh, dat bedoel ik. Um, maar goed, ja, de, de, misschien heeft hij het niet gezien. Kan, hè? Dat, dat geeft niet. Maar het is wel een beetje jammer. Toch even voor wat uh, het waard is om naar die wedstrijd te uh, kijken. Als ik zou kijken naar jouw Aston Martin, dan zat je er toch aardig bij. De snelheid zit er goed in, maar uh, de wegligging uh, bochten uit was iets minder. Ik heb twee keer echt het moment gehad dat ik uh, volledig haaks tegen de bump of tegen de uh, stop aan zat met mijn stuur. Uh, gelukkig hield ik hem, maar wat me wel opviel is dat ik daarna gelijk in dat rondje, ondanks dat ik 50 meter of zo verloor door die, door die drift, uh, toch weer gelijk op de bumper zat van die Corvette. Dus de snelheid zit er goed in en als we de afstelling uh, nog meer kunnen verbeteren dan, uh, uh, dan vanochtend, dan uh, hoop ik toch wel dat we race 3 uh, uh, weer op podium staan en niet hopelijk winnen. Maar goed, laten we het uh, en die GT4, die, die, die, die Porsche, die uh, voor je reed, was, uh, was dat nog enigszins bijpoken of uh, lukte je dat niet? Nou, nou, dat weet ik niet. Ik bedoel drie rondjes. Uh, ja, ik zat volgens mij steeds op dezelfde afstand achter uh, hem. Door die momentjes raak je wel even wat, wat, wat continuïteit kwijt. En, en dan wordt het gat misschien wel groter, maar ik reed er ook weer naartoe. Voor mijn gevoel. Dus ja, maar uh, erbij komen en uh, langs gaan is natuurlijk weer het tweede. Oké, okay, nou we zien het zien straks in die uh, volgende wedstrijd, in die uh, lange wedstrijd. Dankjewel. Dankjewel.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 Ik het aan met memories. Cfm, race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, volgens mij, volgens mij, Jaap Kober, zitten we zo aan het einde van de, de, de 50 minuten race van de Dutch de Touring Car Cup. Nou, ja, zeg maar, de Touring Diesel Cup. Ja, bedoel ik. Die bedoel jij? Een van die fotografen, Tos, die probeert het te maken. Ja, dat, dat, die moet je ook in de gaten houden, die jongens die staan de hele dag langs de baan om uh, foto's te schieten. Die hebben ook nog wel eens een trek, maar goed. Ik uh, ga even de stand, want de finish die, uh, komt eraan. Hè. Jeroen Dink, die uh, nog steeds met, uh, met die golf uh, vooraan rijdt... ...die heeft uh, de leiding in het, uh, in de, op dit moment in, de, in deze race. Die heeft er inmiddels 23 ronden op zitten. Ja, en uh, dan is er iemand die uh, handen en voeten nodig heeft... ...om, uh, om de derde plaats uh, vast te weten te houden. Want uh, de tweede plaats is in handen van Maureen, Dennis de Groot. Ronald Maureen nu aan het, het stuurt. Uh, Luc Braams, die inmiddels het uh, stuur van uh, Frans Schuur dat die moet alle mogelijke moeite uh, hebben om Jeroen Blekemolen van het lijf af te houden die zit op uh, plek 4 dus, uh, ja, en die heeft nog wel trek in een, uh, in een podiumplek, denk ik maar uh, op het moment dat uh, Luc Braams uh, zeg maar de finishlijn uh, passeerde, was het nog 6 uh, seconden te gaan, ja dan moet je nog een heel rondje, dan moet je nog een keer uh, die, uh, die hele vervelende aderhout erachter uh, in uh, je kofferpak nog uh, van het lijf uh, zien te houden, nou dat zal het waarschijnlijk wel lukken want uh, op dit moment uh, komt Jeroen Dijk uh, als het goed is nu aan. Door de... Ja, dat is heel erg leuk. Dat gaan twee auto's nog uh, even fijn uh, eraf. Nummer 17, het altijd uh, gezellig. team uh, van Bol en van Voskeiling. Die waren later ook al lekker bezig. En uh, nu uh, zijn ze dan weer. Uh, met auto nummer 9 zag ik even gauw. En dat is de tekening van Galante en Van Dijk. Nou, zo grappig was die Galante niet. Want uh, het was uh, <laughs> gewoon even één keer gas. En daar konden de twee heren, uh, beide in de, de grindbak. Maar waar het precies gebeurd is, dat is mij ontgaan. Uh, in ieder geval, Jeroen, wint de wedstrijd voor uh, de equipe van uh, Morin en Dennis de Groot. En Ronald Maureen, uh, die heeft die uh, auto dus uh, recht over de finish te brengen, ook een golfkamer. Dus het zijn twee golfjes die nu uh, zeg maar gebeuren dus in de tas Tarzanbocht. Dat verhaal van Van Voskuilen en uh, Galant en uh, Van Dijk, dus dat uh, is uh, ook, uh, dat probleem is opgelost. In elk geval wordt dus, wat ik zeg, Maureen Dennis de Groot wordt nu de tweede. En die derde, dat is dus de equipe van Van der Kolk en Jeroen Blekeman. Dus Jeroen Blekeman heeft het dus toch nog geflikt in de waterronde om uh, Luc Braams nog uh, soldaten te maken. Nou, dat mm -hmm. heeft hij dan ook uh, aardig uh, voor elkaar gekregen. En dat betekent dat die uh, equipe van Verschillen en Braams dus nu met lege handen staan. Want ja, de vierde plaats is het net niet. En uh, dat betekent wel dat... Uh, ja, dat het een optelsommetje is voor Braams en Verscheur. Want ja, die hebben redelijk goede zaken gedaan. Omdat ze zaterdag al de wedstrijd wisten te winnen. En nu hebben ze een top 5 notering. Had iets meer ingezeten. Maar ja, als je op een gegeven moment toch heel veel moeite moet hebben... om Jeroen Blekenmolen van het lijf af te houden... Ja, dan kan ik me er wel iets in, bij indenken dat dat een beetje lastig wordt. Mm -hmm. Maar goed, daar gaat hij weer, die vergalante en Van Dijk. Dat is wel heel erg leuk. Die man die... Die, die komt nu bij het uitkomen van de, de, de s uh, nu dwars uh, te staan. En uh, vervolgens uh, gaat hij nu richting de finish. Het is wel een uh, eentje met, uh, met Inderlies. Hij zou zo uh, uh, mee kunnen doen aan het concours hier Maar nou. dat hebben we hier niet in Zandvoort. antwoord. Nee. Want het, uh, dat, is, dat is toch even een heel ander verhaal. Maar hij haalt de finish wel, die uh, nummer 9. Dat, nou, dat is zo. Iets voor de korte baandraverij, misschien hè? Nou, misschien voor Henk kinderen ging om, om dat voor, voor de volgende, volgende keer te regelen, zo'n equipe erbij te halen. Maar goed, ja. uh, Marcel van Leen en Ron Zwart. Dan tenslotte als we dat dan toch nog even over de zandvoorziening brengen hebben. Want Ron Zwart uh, mag uh, de auto over de finish brengen en die werd uiteindelijk op zevende. Oké. Okay. Hey Jaap, wat is nou het verhaal over de, de, de, de driftseries die uh, worden even uitgesteld? Uh, de driftseries die, uh, die zijn er even niet. We gaan zo direct uh, Clioje uh, race uh, doen. Uh, Oké, okay, ja. nou prima. Dan, uh, en, dan, uh, dan, uh, de onvolprijzen Willem van Densen voor, uh, voor uh, jullie allemaal verslaan. Nou, uh, vol verwachting klopt mijn hart uh, bijna zelfs. Ja. Bedankt Jaap. Ga, le ga lekker je tosti uh, veilig stellen van die fotograaf. En uh, we spreken elkaar zo weer. Oké. Okay. Dit is uh, Dino Corsens. you. Okay. Okay. Van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio alleen op ZFM. Bats are burning Hoorde je voorbij komen Tijdens de paasraces 2010 We maken ons klaar Voor de, de start van de Renault Clio Cup Die Willem van den zo meteen gaat verslaan Tenminste als dat alles goed gaat Eerst nog op water 1993 Hier is Jenny B Wanna get you love komen bij CFM Race Radio Wanna get your love. We gaan even, de, de, de start van de, de Clio's laten zich nog even op zich wachten. We gaan even luisteren naar een interview wat Jaap en Willem hadden afgelopen zaterdag met 16-jarige zandvoorter Dennis van der Laar. Dennis van der Laar is een van de nieuwelingen in de Formino Swift Cup. En hoe is het zo gekomen? Nou, mijn vader race eigenlijk en uh, nou, hij vroeg op een dag of ik uh, mee ging naar het circuit. En toen mocht ik uh, nou, met Michel Bleekmolen in een Porsche rijden. Ja, die aantrekkingskracht van het circuit komt dat door je vader? Of komt dat ook? Heeft het er ook mee te maken dat je nou, op uh, wordt op afstand van het circuit woont? Ja, daar heeft het ook zeker wel mee te maken, want ja, je hoort eigenlijk altijd wel uh, als ze we aan het racen zijn. En uh, ja, ik heb het eigenlijk altijd wel leuk gevonden, de snelheid en. Uh, de kick en al dat soort dingen. Nou heb je ons uh, vanmorgen toch enigszins verbaasd? Want uh, voor ook Swift Cup, er rijden een hoop jongens in uh, die al voor het tweede of misschien al het derde jaar rijden. Jij komt dit jaar, uh, ga je beginnen. Je eerste kwalificatie, wat dat betreft, en je rijdt hem gelijk naar een vijfde plaats. Ja, ik was zelf eigenlijk ook wel verbaasd, want uh, ik heb uh, vanmorgen een seconde sneller gereden dan gisteren en uh, nou, Ik had natuurlijk wel uh, hulp van uh, mijn teamgenoot. Niels Kool een sleepje had ik. En, uh, maar ik ging vooral heel hard vanmorgen. En... Ja, de, de voorbereiding daarop om uh, dit seizoen te gaan doen. Die heeft al in de winter is het, van start gegaan met het WEC. Ja, het winterkampioenschap heb ik gereden met Jaap Verlagen in een uh, BMW uh, M3. En ja, dat is eigenlijk ook hartstikke goed gegaan. We hebben er uh, ja, heel veel van geleerd. Ja, want dat uh, lijkt me ook wel wat. Met Jaap van rijden, want dat is ook niet uh, de eerste de beste. Nee, uh, dat is uh, ja zeker wel heel bijzonder. En uh, nou, ik train altijd met Jaap ook in de Swift. Dus ja, we kennen elkaar wel goed hè. ik heb er heel veel ook van hem al geleerd. En uh... ja, wat, wat, doet hij, wat doet hij dan? Uh, legt hij wel eens uh, echt de dingen uit van zo zou zo zou ik het doen? Ja, zeker. We rijden altijd uh, met zijn helm op. Met, uh, dan kan je met elkaar praten. En uh, ja, hij heeft altijd, uh, elke bocht, uh, ja, als je wat fout doet, vertelt hij het je gelijk. en uh, ja, Hij randt er echt in zeg maar wat je wat dan wel moet doen. Is hij dan uh, aardig tegen je of kan hij dan ook wel eens wat minder aardig zijn? Ja, ik kan af en toe wel eens wat minder aardig zijn, maar over het algemeen is hij wel aardig. Als ik dan kijk, er zijn meerdere die dit jaar debuteren. Die zijn in staat tot snelle rondes, maar als ik jou heb gezien, ook met het WEC... Het in staat staan tot constant snel zijn, dat is jou wel toevertrouwd? Ja, constant rijden, ja, dat gaat me eigenlijk wel goed als ik, ja, elke, als ik op de data kijk, zie ik dat ik elk rondje als ik een fout maak, wel dezelfde fout maak. En de rest altijd, ja, altijd wel goed doe, hetzelfde, hetzelfde goed doe, zeg maar. Het constant rijden, heb je dat ook een beetje van je vader? Ja. <laughs> Uh, maandag dan voor de eerste keer van start, van start gaan in uh, zo'n race. Heb je dat al eerder gedaan of tijdens de week was het uh, Jaap op die starten? Nee, tijdens uh, het werk ben ik uh, gestart. Dat hebben we uh, ja, eigenlijk expres gedaan en hiervoor, zodat ik al een beetje ervaring had met uh, heel veel auto's om je heen. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi dat je al vijfde uh, kwalificeert. Ik kan me voorstellen als je maandag de race daarop eindigt, dat je daar ook heel blij mee uh, mag zijn al. Ja, daar ben ik zeker heel blij mee en uh, de nieuwe regel is uh, reverse grid, dat uh, de eerste acht worden omgedraaid, dus als ik zei, vijf zou worden, start ik de volgende race op derde. Dus dat zou mooi zijn, maar ik ga natuurlijk voor een betere race, daar per se. Ja, daar gaan wij uh, naar kijken of je, dat gaat lukken. We houden je sowieso in de gaten, want een zandvoort uh, zo jong actief in de autosport, ja, die krijgt de aandacht van CFM, dus we gaan je zeker vaker lastig vallen. Ah, oké, okay, uh, dat is geen probleem. The Glamour Boys Swear they are diva The Glamour Boys Have it all under control Always dancing Always laughing The Glamour Boys Ah, oh, lekkere rockplaat. Living Color, de Glamour Boys. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. De Glamour Boy van CFM staat aan de andere kant van de telefoonlijn. Willem van Densen met de start van de kliotjes. Tenminste, dat hopen we. Even kijken. Ja. Oh, Wat zeg je? Ik zie dat het uh, enigszins in ingaat met een van de deelnemers in de Gerlach. Uh, die een tikker heeft. En dat was niet, volgens mij Alexander keizers. Maar de Clio Cup met uh, Paul Sissin hadden we Pim van Riet. Pim van Riet die ook de goede start had. Uh, op de tweede plaats uh, Sheila Verscheur. Sheila, de winnares. Vanmorgen uh, in de Clio race, die over drie kwartier ging. Arie van den Ven, derde. En dan kijken we ja, even verder in het veld. Uh, vanmorgen hadden we Sandra van de Sloot. Die moest van de 12e plaats uh, trekken. En die moest dat uh, nu ook weer. Morgen is ze nog uh, op te rukken naar een derde plaats. Uh, nu heeft ze daar maar 12 rondjes de tijd voor. En uh, ja, ze zal er alles aan uh, geven om wederom uh, richting het uh, podium te komen. En het zal een stuk moeilijker uh, voor haar worden als uh, vanmorgen. Een van de deelnemers uh, die we hier ook nog zien, en dat is, uh, die was ook betrokken bij dat de... Ik hier in de GLAS, dat is Ronald uh, Morin. Ik word hier terug nog uh, actief in de toolwagen, de talk to Wist hij winnend af te sluiten samen met zijn uh, teamgenoot Dennis de Groot. Maar uh, ja, nu uh, moet hij uh, gelijk weer overstappen in zijn triootje En moet hij wederom laten zien uh, dat hij snel kan auto rijden. Dus die zal wel een jasje uitdoen uh, van vanmiddag? Ja, ja, waarschijnlijk wel. Maar ik denk uh, ja, hierna is hij klaar, vroeg klaar. En uh, ook Ronald is iemand die het uh, gezelligheid uh, in de autosport. Toch ook uh, hoog in het paandel heeft. Dus ja, dan gaat hij uh, lekker bij komen. Zijn uh, op de baan. Oké, okay. nou de eerste ronde is voorbij. Uh, Pim van Rita als eerste, Sile van Schuur als tweede, Ali van de Ven ja. uh, als derde. Um, ja, mensen, komen nu alweer uh, richting Damson uh, en dan is het nog steeds uh, Tim van Riet op kop. En uh, de tweede plaats is het dan Sila uh, van Schuur. Derde is het uh, Steenmetz inmiddels, met op de vierde plaats uh, Ali van de Ven nu. En dan kijk ik even, zonder dat we een slot inmiddels na één rondje alweer opgerukt van het uh, plaats naar nou, de 7 plaats. Zo, dat gaat goed. Ja, dat gaat zeker goed met deze landmacht. Oké, okay. hou ons op de hoogte, Willem, en uh, tot zo. Tot zo. Alexander ja I'm sick the Alexander Burke met uh, Bad Boys en erachter Chamba Wamba met uh, ...Lop Thumb pumping. Hoorde je voorbij komen bij Race Radio tijdens de Paas 2010. Zometeen nog even een blikje naar de kniootjes. Meer is even deze plaat uit 2001 Spinner Groovejet. Sophie, Alice Baxter, Good Day Talk, and May Groove Yet. If this ain't love... ZFM Race Radio, Bit Pit Report. Pit Report. We gaan hier snel over naar het circuitpark Zandvoort. Daar staat Willem van Dinsen klaar om wat te vertellen over de Clio'tjes. Hoe gaat het met de Clio'tjes? Ja, de Clio's zijn inmiddels alweer halfwege de race. En ja, we hebben eigenlijk één kopgroep van uh, vijf auto's. Ze zitten aan een touwtje en het verschil tussen de eerste en de laatste is 1,2 seconden. Daarmee... Uh, Laat het al zien van ja, dat kan allemaal aan elkaar gewaagd zijn. Het is nog steeds koedelt uh, uh, Tim van Riet aan de leiding met op de tweede plaats uh, uh, Ardi van de Ven en uh, derde is het Sheila Schuur. Uh, vierde is het aan uh, Ruud Steenmetz, vijfde uh, Marcel Duits en op de zesde plaats inmiddels en uh, op weg om aan te sluiten bij het groep Jezus uh, de van uh, plaats 12 gestart uh, uh, Sandra van de Sloot. Het is uh, vol op actie uh, op de baan. We uh, kijken even uh, ja, hoe de baan erbij ligt. Nou, keurig droog nog, maar uh, als ik kijk naar de lucht en als ik voel uh, hoe koud het wordt, dan uh, zou het zomaar kunnen gaan gebeuren dat we deze race met nog zes rondjes uh, te rijden, dat dat ook nog een beetje nattigheid gaat. Is dat zo? Dat we het, uh, voor de rest van de dag niet droog houden. Daar durf ik wel een weddenschap op af te sluiten. O oh ja? Uh, ze komen inmiddels weer bij het, uh, Arie van de Vend. die toch uh, Tim van Riet heeft weten te schalken... en aan de leiding uh, ligt met uh, tweede, dan nu Tim van Riet. Derde, nog steeds uh, Sandra van de om op de zesde plaats... maar haal ik bijna aan bij nummer vijf... en dat is uh, Marcel Duits. Oké, okay, nou ik zit even voor je te kijken op de neerslagrader... maar ik zie helemaal niks aankomen, Willem. Dus uh, waar ga je op verder? Maar, ja nou ja het is nog geen 6 uur <laughs> dat is waar dat is waar we weten erom dat we de verliezer mag een nee laten we zeggen de winnaar dan als ik jou ja, weer voorspelling hoor. mag een avondje uit met collega Jaap. nou weet je wat als winnaar de winnaar gaat de studio schoonmaken of de verliezer is dat wat? Ja, dat, dat, dat, uh, daar ga ik het niet over hebben. Dus ja. oh, Oké, okay. hey, we gaan even een, een interview uh, luisteren van Jeroen Lekenmolen en Luc Braams. Uh, dat uh, is uh, podiumplek 3 podiumplek met uh, van de Toerwagen die ook Dat komt. En die bekerverzameling is nu uh, inmiddels alweer uitgebreid, uh, geloof ik. Ja, gaat lekker zo. Dat nou, was een leuke race. Dus, uh, ik heb me heel erg vermaakt. Uh, ja, het een beetje verhoofd sturen op een gegeven moment. Dat was wel te zien. Maar uh, ja, het was hartstikke leuk. Het is gewoon heel, heel erg leuk om met die auto's. Je gaat niet zo hard, maar het race zelf is wel echt. Uh, Echt heel erg leuk om te doen. Ik betrek even Luc Braamse erbij. Want uh, jullie twee hadden toch uh, het uh, mooiste gevecht, uh, denk ik, uh, in het laatste uh, gedeelte van de wedstrijd. Hij was bang voor me. Ik dwong hem in de fout. <laughs> nou, was het echt zo? Nee, eerder om van die rozen te verliezen. Hij nou, nee, is zoveel slim en zoveel beter. Ik heb gestreden voor wat ik waard was, joh. En uh, zo is het leuk, joh. Derde plek, prima. En uh, wat, uh, want, wat hij, uh, maakt hij het toch wel uh, een beetje lastig? Ja, zeker. Uh, ik, ik moest, uh, je moet echt heel voorzichtig rijden en uh, ik ging even te hard pushen gewoon. En toen ik er voorbij was dacht ik nou, we uh, proberen het terug te pakken. Ja, Toen zag ik net op het vuil en uh, weg was hij. En ik zat echt in de aanslag, ik kon niet verder tegensturen. Dus ik ging bijna rond en uh, nou ja, het ging net goed. Maakt dat, maakt dat die klas ook zo leuk? Ik denk het wel. Hij gaf trouwens het signaal, ga maar, ga maar. Want ik denk dat je hem zelf fout zou gaan. Hè? Op een gegeven moment, jij zat te zwaaien. Ik, maak maar gaan. Dat ging niet helemaal goed. Ik, zag hem, ik voelde hem aankomen. Uh, voor jou dus uh, gewoon een uh, leuke wedstrijd om zo op deze manier uh, bezig uh, te zijn dan. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Uh, ja, het is gewoon uh, prima. En uh, ik denk dat we heel veel lol hebben gehad met z'n allen. En, uh, en uh, we gaan het hele jaar rijden, dus uh, daar heb ik wel heel veel zin in. Goed, dankjewel voor, uh, voor jouw aandeel. Dan ga ik even naar uh, Luc Braam zelf weer. Want uh, ja, jullie hadden natuurlijk al een overwinning op zak op zaterdag. Ja, maar die was meer frans te Ik heb nu uh, echt, echt zelf ook goed gereden. Allemaal zesjes en uh, de omstandigheden en de banden, want die worden toch minder na een aantal ronden. Vind ik voor mezelf ook een overwinning. Echt goed gereden. En als je een oude lul bent net als ik en je doet het pas drie jaar, is dat toch mooi. Ja, want uh, ja, op die manier, uh, van, die, van die kant had uh, ik het natuurlijk nog niet begrepen, maar uh, je, je maakt uh, wel uh, heel wat uh, stappen heb ik al in de gaten. We gaan de goede kant op. Komt gedeeltelijk door de auto, door het team en natuurlijk ook, ja, je rijdt met een snelle maat. Dat maakt het allemaal wat makkelijker. Maar ik heb het zelf ook goed gedaan en dat vind ik eigenlijk de grootste overwinning. Is dat, is dat een beetje, een, een ja, hoe noem je dat, een, een gevoel? Ja, ik ben blij. Ik ga een paar zo nemen, nou. ik ben helemaal blij. Het... En even nog over Frans, maar wat, uh, heeft die, geeft hij dan toch nog een beetje een goede rol in dat hele verhaal? Ja, Frans zet hem goed neer, Frans weet hoe hij een auto af moet stellen, uh, ja, dat maakt het allemaal zo makkelijker. En hij start probeert een gat te trekken, vandaag niet helemaal gelukt. Uh, en dan moet je het overpakken en dan uh, ja, blik op nul en uh, bleep ballon erin, maar kijk hoeveel je gaat. En het is nu goed gegaan, goede tijden gegaan. De derde plek, tevreden. En tussenstand, uh, geloof ik, uh, staan jullie geloven, denk ik wel bovenaan? Terecht. <laughs> Thank you. I was so high I did not recognize The fire burning in her eyes The chaos that controlled my mind Whispered goodbye she got on a plane Never to return again my best 5 voor die voorbij komen bij ZFM Race Radio Paas Races 2010. Zometeen uh, tot aan 5 uur de heren uh, Harms en uh, Vos. Nou, wordt wordt een groot feest natuurlijk, ja. En uh, voor mij is er even afgelopen 5 uur lang uh, de Paas Races als laatste. Ultra Oh, krijg ik een applaus? dus ook voor de heren. jongen, jongen. Jonge. En het meteen ook de finish van de Clio Cup, dus het gaat helemaal goed komen. Dan, fijne paas nog hè, dag.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 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Carmen Verheul met het NOS-journaal. De Pakistanse Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist... voor de bomaanslagen van vanochtend op het Amerikaanse consulaat in Peshawar. In telefoontjes met de persbureaus Reuters en AFP werd gewaarschuwd voor meer aanvallen op Amerikaanse doelen. Wat er precies is gebeurd in Peshawar is nog steeds niet helemaal duidelijk. Na de zware explosies braken vuurgevechten uit tussen militante strijders en het leger. Omdat er nog steeds wordt geschoten is het moeilijk een balans op te maken. Minister Van der Hoeven wil dat telecombedrijven hun klanten duidelijk maken of ze geprekken per minuut of per seconde afrekenen.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 Van der Roeven zette bedrijven onder druk op verzoek van de Tweede Kamer. Die reageerde op de nieuwe tariefberekening van sommige telecombedrijven... waarbij niet meer per seconde, maar per minuut wordt afgerekend. Als iemand bijvoorbeeld 61 seconden heeft gebeld... moet hij voor twee minuten betalen. Van der Roeven wil dat mensen voor het afsluiten van een abonnement... duidelijk weten wat voor prijskaartje eraan hangt. Tijdens de paasdagen zijn er iets minder buitenlanders... naar ons land gekomen dan vorig jaar... Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme zijn er 800.000 toeristen in Nederland. Dat zijn er 50.000 minder dan vorig jaar. De meeste komen uit Duitsland en België. Volgens het bureau zijn er opvallend veel Spanjaarden in Nederland. En dan vooral in Den Haag en Amsterdam. Omdat het weer vandaag beter is dan gisteren... trekken veel toeristen vandaag naar de pretparken, zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme. Gisteren zochten veel mensen vanwege de regen hun vertier binnen, bijvoorbeeld in musea. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt en zo'n 11 graden. Vanavond valt er wat regen. Morgen een droge en zonnige dag en dan maximaal...